In de Eredivisie heeft FC Twente opnieuw punten laten liggen. De ploeg uit Enschede verloor in Friesland met 2-1 van Herenveen en zakte daardoor naar de vijfde plaats. Vitesse heeft na vier de nederlagen op rij gewonnen bij Heracles. De club uit Arnhem won in Almelo met 5-3. En topscorer Boni maakte drie doelpunten. VVV Venlo-RKC Waalwijk werd 1-0... en ook FC Groningen tegen Pek Zwolle eindigde in 1-0.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 zo'n leuk onderwerp is, hè, die film. En omdat ik een beetje films aan het verzamelen ben. Ik wil eigenlijk een lijstje hebben, die kan ik die morgen allemaal. Waarschijnlijk een brakke, een brakke zondag heb ik. Dan zal ik meteen de, de, de vijf leukste films bekijken. Dus ik ga nog even door. Ik weet dat van Twan de regisseur mag het eigenlijk niet. Die zegt, joh, ander onderwerp. Nee, nog heel even. Komt helemaal goed. Twan, jij hebt toch ook een film gekeken? Ja, hij knikt. Ja, ja, ja. Oh, kom even naar de studio, kom maar even over vertellen. Ga ik, naar, ga ik eerst even naar Rijna. Rijna, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Um, goedemorgen. We hebben, ja. hebben het nog steeds over films. Ja. Welke film moet erbij in het lijstje? Ja, die zal er nooit echt bij komen. Maar het is Les van du Paradis. Ja. Dat is een hele oude film. Hoe heet die? En um, Les van du Paradis. Oké, okay, ja. ja. En, uh, en Playtime van Jacques Tati. Het zijn allemaal Franse films? Uh, even kijken. Of niet? Ja, Les Enfants du Paradis wel in ieder geval. Oh, dat Ja. Is een, wat een oude ja. film is dat, zeg. Ja, ik ben ook oud. Dus <laughs> Pardon, nou, zo bedoel ik het eigenlijk niet hoor. Maar het is meer dat de, <laughs> nee, dat, nee. dat de film voor altijd... Oh, wat mooi. Ik zit nu de foto's te bekijken. Uh, even snel wat fotootjes, wat screenshots op, uh, op internet. Dat is mooi. Zeg uit 1945. Ja, mooi. Dat vind ik een hele mooie film met hele mooie pantom scènes er ook in. Ja, waar gaat hij over? Muziek? Wat is het verhaal? gaat hij over? Uh, ja, het is eigenlijk een liefdestoestand, uh, maar dat is niet de hoofdzaak. Nee? Voor mij niet, nee. Wat, wat is wel de hoofdzaak? Nee, ik kan eigenlijk niet zeggen waar die over gaat. Okay. Nee, het, is, het is een liefdesfilm. Uh, okay. ja. Maar het is een, een, film waar, een film waar je in moet zitten, waar je, die je moet ervaren, lijkt het. Nou, meer, het is meer luisteren. Het zijn hele mooie dialogen. Ja. God, ik hoor mezelf al door terug. Oh ja, ja, we hebben zo'n rottelefoon soms. En, uh, Ja, dat zijn. Ja, vooral de dialogen. En de pantomimes die erin zitten. Van uh, Jean-Louis Barrault heet hij. is een hele geweldige pantomimespeler. Dat is echt prachtig. Maar ja, dat kan je gewoon niet uitleggen. Het is een hele mooie film. Ja. Nee, dat begrijp ik. dat, dat kun je niet echt een. Uh, ik heb het niet... heel vaak gezien. Dat zijn dus films die ik. Vaker dan één keer heb gezien. Hij duurt drie uur of zo heel lang. Is dat niet een, dat lang, is is dat, is dat niet een te lange nee. zit? Omdat het best een zware film kan zijn, natuurlijk, met lange dialogen. Nee, hij is, niet, ja, hij is misschien wel zwaar. Nee, dat is niet te lang. Nee. nee. <laughs> nee. Oké. Okay. Uh, Les Enfants du Paradis. Uh, ja, die komt dan op het lijstje. Daar had ik niet verwacht hoor, dat die erop zou komen. Maar uh, dat is te is alleen maar leuk. Um, het is echt een klassieker, hoor. Dus, uh, ja, ja. ja ik, zou, ik zie ook dat hij op internet uh, een hoog aantal sterren krijgt als in uh, uh, dat hij oh. goed is. Dus uh, ja. mensen vinden hem leuk. Maar welke moet dan uit het lijstje? Ik heb Scarface, Once Upon a Time in the West, Don't Look Back. Nee, daar kan ik niets over zeggen. Nee? Nee. Hmm. nee. Nou, dan uh, haal ik er eentje. Haal maar ik internet, Once Upon a Time ja. in the West, maakt niet uit ook, hè van nee, maar hij maakt het niks uit. Nee, nee. ik ken ze niet. Oké. Okay. Nou, haal les dan van Dupar. Die uh, zet ik erin. Ja, die gaat er vast weer uit. Maar ja. <laughs> nou, dat ja. weet je niet. We zijn nog wel heel even ja, bezig. Ja, dus dat weet ik zeker. Ja, nou, ja. Niemand kent hem. <laughs> nee, maar dat is juist toch leuk dat je film gaat kijken die je eigenlijk niet zo kent. Dan kun je ja. laten, kun je laten verrassen. Nou, ik denk het niet, hoor. Maar goed. Maar het, ik vind het prachtig. Heb vertrouwen. Heb vertrouwen. Komt allemaal goed. <laughs> <Nee>. <laughs> Dank u wel, hoor. En nog een fijne ochtend. Dag. Dag. Ja, dag. Dave, goedemorgen. Goedemorgen, je spreekt met Dave. Nou, niet, niet meteen lessen van de Paradis eruit halen. Nee, nee, nee, dat was ik ook niet van plan. Uh, ik, ik zou eerder dan Scarface eruit halen... omdat iedereen die al gezien moet hebben eigenlijk. Oh, dat is een op zich vind ik dat... ik, ik vervelen dat het eruit gaat, maar een goede reden. Omdat inderdaad... Het ja, is nou, niet, niet, niet een, een aanraad... want dat, die kant zijn we nu een beetje aan het opgaan. Dat het een lijst wordt met films die... Ja, die je misschien net even die hebt gemist. morgen kan downloaden. Ja, nou, nou, ik wil het niet zo zeggen, maar inderdaad. <laughs> <laughs> um, uh, mijn uh, keuze voor de beste film is de film Clerks. Clerks. Uh, klinkt als een Engelse film. Maar dat uh, Amerikaans. Amerikaanse film, oké. Okay. Clerks, ja. Yeah. Waar gaat die over? Uh, het, is een, uh, ja, het is eigenlijk de dag uit het leven van iemand die in een supermarkt werkt. Oké. Okay. Dat, dat, klinkt, dat, klinkt helemaal... niet, dat klinkt niet meteen heel spannend. <laughs> uh, nee, maar het is heel herkenbaar als je ooit een keertje in een winkel hebt gewerkt. Ja. Uh, ja. Er, komen, er komen allemaal debiele klanten langs die uh, ook hele stomme vragen stellen. En dat geeft altijd wel een beetje herkenning. <laughs> ja, ja. En wat voor winkel heb je zelf gewerkt? Uh, ik werk nog steeds in een winkel, vreselijk. Ja, waar werk je? <laughs> uh, in een slijterij. Ah, oké. Okay. Nou, dat is toch wel leuk werk, toch? Ja. Uh, Superleuk werk. Ja. Uh, als je geen uh, alcoholisten op je dag krijgt, dan is het prima. <laughs> ja, gebeurt dat vaak. Want ik kom ook vaak in een slijterij. Niet zo vaak hoor. Maar uh, uh, vaak genoeg. Want ik vind het wel leuk om een flesje wijn te halen. En dan ga ik altijd graag naar een slijterij om mezelf een beetje voor te, te laten voorlichten. Maar je hebt ook dus, dus wel vaak uh, mensen die met een uh, kegel en een rode neus uh, aan, aan de kassa staan. Um, ja, maar je hebt ook mensen die meerdere keren op een dag een klein flesje halen bijvoorbeeld. <laughs> Uh, om zichzelf een beetje in bedwang te houden. Oh, wat um, elke, hè? Ja, oude vrouwtjes die iedere dag een flesje neversie halen. Oh. Weet je, dat zijn van die dingen dat je toch uh, ja. denkt van ja jammer. Ja, dat is zeker jammer. Ja, dat wil je eigenlijk niet. Uh, eigenlijk, eigenlijk zijn dat minder leuke verhalen. Maar goed, het, het, het, ze hebben er bij kleur, ze hebben ze bij dat soort verhalen, bij, bij, bij typische mensen. Nou, uh, het, het is geen slijterij, dus dat scheelt. Ja. Ja. <laughs> <Maar, laughs> Uh, maar ja, het zijn, het zijn allemaal uh, eigenlijk de rare dingen die je tegen kunt komen. Mm -hmm. uh, maar de film draait heel erg veel om de dialogen tussen de twee hoofdrolspelers. Ja, ja. Oké. Okay. En wat, wat voor zijn het dan langgerikte dialogen zoals je die bijvoorbeeld bij Quentin Tarantino of uh, Leswin Les van du Paradis ook hebt? Uh, een beetje zoals Quentin Tarantino. Oh, ja. De regisseur uh, van deze film en Quentin Tarantino zijn ook hele goede vrienden. Ah, kijk dan. Dus uh, ze het, hebben uh, een beetje, beetje dezelfde stijl, hebben ze? Nou, dat zou ik niet zeggen, want dit is uh, een stuk minder gewelddadig. Oh, ja, ja, precies. Dit is, een, dit is echt een comedy, denk ik zo. Vermoeden. Ja, uh, het is uh, een film met uh, Jay en Simon Bob. Ik weet niet of je daar ooit van Oh, ja, ja, ja, dat, zijn, dat is echt comedy inderdaad. Dat is een beetje zo'n zo cult... Twee van die culttypes, hè? Eh, uh, ja. Ja. Die, die... ja nou, nou, moet ik wel zeggen, dit is de eerste keer dat ze voorkomen, dus het valt nog mee. Ja. Maar uh, dat is... Uh... Ja, het zijn twee van die types die dan... Uh, die komen op een gegeven moment heel vaak in heel veel verschillende films zitten die. Met z'n tweeën. Ja. ja. Ja, dat is wel grappig. Uh, ik vind een goede tip, uh, Dave. Ik, ik zet hem op mijn downloadlijst. Prima. En dan uh, heb ik morgen wat te doen. Dan haal ik Scarface eruit. Oh, dan hebben we mooie lijstjes tot nu toe. Hartstikke goed. Hé, hey, dankjewel, Dave. Ja, fijne ochtend nog. Ja, van hetzelfde. Hoi, hoi. Uh, even kijken. Uh, Twan, goedemorgen. Goedemorgen. Ik uh, ga even een plaatje draaien. Uh, ik heb nog iemand aan de lijn hangen. Gaan we ook even kijken. Goedemorgen, met wie? Ja, nog hey, Aad Hey, Hé, Aad. Goeiedag. Uit de mooie goede Nou, uh, dikke prima. Aad, ik uh, blijf even hangen. Ik draai even een plaatje. Dan ga ik dan naar Twan en dan kom ik daarna bij jou. Goed zo, jongen. Oké okay, dan. Blijf hangen. Uh, Twan, ik kom zo bij en dan wil ik ja. graag weten welke film je hebt gezien. Ja, ik heb een film gezien,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 I've been told All this talk will make you old So I'll close my eyes Look behind Moving on Moving on So I'll close smile again, one day I hope to make you smile again, and I will hide, many times I've been told that, speak your mind just before, so I'll So I'll close my eyes and the tears Born again, warm again, warm again. One day I know I feel strong again. I left my Close my eyes. Look big so dit voor de eerste hoor, prachtig toch? Home again Michael Kivanuka. Uh, onze twan is van eh University en die, uh, nou, we waren een beetje aan het praten over films afgelopen week en uh, toen kwamen we erop uit dat uh, Twan eigenlijk verdomd weinig goede films heeft gezien. Twisten? nou, dus de, de films ik. die ik heb gezien zijn wel goed volgens ja, mij. Maar je hebt ook heel veel, uh, heel veel films niet gezien. Niet ja. gezien. Nee, ik hou niet zo van films kijken. Hoe kan dat nou? Ja, ja, weet niet. Ik oh. denk dat, dat mijn concentratievermogen daar te kort voor is ja. en ik me er niet goed in kan verdiepen. Die combinatie ja, samen. Ja. Maar volgens je als dat... je maar als je dan zit te kijken naar een film, dan haak je af of zo? Ja, ik ben dan na, na denk minuten, half uur afgeleid. En, en waardoor word je dan afgeleid? Ja, weet ik niet. Door oh, je mobiel gewoon... of zo? Ja, ik had dat vroeger ook al, toen ook nog geen mobiel. Dan is het gewoon door dingetjes, dan ga ik even... Moet ik... Of... Want je moet altijd zo stil zijn ook, dan moet... je ja. kan je niet praten. Ja. ja. En dan, uh... ja. Ja. ja. Dan heb je dat met alles? Na nou, nee. lezen of zo, bijvoorbeeld. Of nou. Computeren. Nee, wow. je computer op een of andere manier niet. Hmm. Dat, dat kan uren voorbij gaan. Maar lees, ja, ik ben ook niet echt een lezer. Maar af en toe gewoon korte stukjes. Dus in de trein vind ik het wel fijn. Dan is het een ja, kwartier. De metro. <laughs> ja, Nee, nee. Dan, ik, ik heb toevallig laatst weer een boek gelezen. Dan, dan, dan zit je een kwartier in de trein heen. Want ik oh, ja. woon in Utrecht, dan moet ik naar Hilfsen. Dus het is ja, dan ja, is het net lekker. Maar ja. als het dan langer wordt, dan pak uh, dus ik af. Dus als we ooit eens een keertje hele goede films van een kwartier gaan maken... dan uh, ben jij helemaal gelukkig. Dan ben ik, ja. Oké, okay. ja. maar desondanks heb je afgelopen... Uh, zaterdag, vrijdag? Uh, vrijdagavond. <tie> Heb jij een film gekeken, uh, waar, die echt iedereen al heeft gezien? Ja, nou, behalve ik. Ja, behalve jij. Ik kwam ook achter en ik ben begroet, wel leuk dat je hem ook meteen bent gaan kijken. Trainspotting. Ja. Had jij nog niet gezien? Dat had ik nog niet gezien, nee. Achter oude film, een klassieker ook eens. U had het er nog vrijdag over, uit 96. Ja, nou dan... Ja. Uh... Maar ik moet er wel meteen bij vertellen. Ik, ja. ik, ik had dus toen, ik had het, ik, ik had, kwam er achter dat ik die nog moest zien door het uh, programma Shot on Location. Ja. Waar Bart een keer over had verteld in ons programma. Ja, kijk eens even bingo, ja. yes. En um, toen ging ik dat een keer terug bekijken in bed s'avonds voor het slaapgaan. En toen zag ik dus die film van Trainspotting. En toen dacht ik, oh, die moet ik nog zien. En toen had ik het er met vrienden over. En toen zei hij van, ja, ik heb hem nog op mijn computer staan, dus uh, prima. Dus hij kwam uh, vrijdagavond naar mij. En uh, hij nam uh, nog een andere vriend van mij mee. Dus het laptop aangesloten op de tv. En toen zei Rick, die andere vriend van mij, die, die had hem ook nog nooit gezien. Dus ik was niet de enige ah, die hem nog ah, niet had gezien. Ah, god, hoe is dat mogelijk, zeg je? Ja. Ja, maar ja, nieuwe generatie, dat heb je het al. Ja. Trainspotting dus. Aad... Aad? Ja, hey. ik ben er. Ja, je bent er. Ik ben er nog steeds. <laughs> ja. Ben ik we, in de bus. Ja, we hebben het over films uh, gehad en ik wil het eigenlijk wel met, ja. jou, met jou afsluiten. Vind ik dan wel, wel een mooie uh, cirkel wel rond. Ja, ja, waar? Waar? ja ik, waar ik, waar ik waar had de wekkers deze voor jou gezet, maar even vooral half fijn ik aan mezelf wakker en verdomme hockey die liek ik hier, hoor ik niet op de radio. <laughs> ja, dit is de laatste keer dat ik weer zo vroeg begin. Ach, jee, toch. Ja, ja. Hey, het, het, het gaat zo slecht met FC Trent, hè? Hey? Ja, nou, niet alleen. <lacht> niet, nee, wat is dat nou zeggen, dat gelach? <lacht> ja, sorry, man. Nee, <lacht> het het is. Ja, het is echt verschrikkelijk, hoor. Het, is echt, uh, het gaat er helemaal nergens meer over. <lacht> ja. ja, ik vind echt, ja, ik hoop niet dat ik iemand beledig, maar als je zelfs van Heerenveen verliefd, dan, uh, ja, die doen het gewoon niet goed nu. Nee. En dat is toch echt... Uh, ja, het maar, is, uh, ja, het is oh, terug. mijn ja. radio uitzet, die ja. staat weer aan. Of slaat nu aan. Zo, dat is vraag. Ja, het, Mooi. Hoofd. Ja, joh, ik heb uh, verschillende mooie films, Ja? En die gaan nooit van de band af. <laughs> en ik ben nog eventjes net naar terug geweest en eventjes in mijn kamer een beetje kijken in mijn kast. Ja? En uh, ja, ik kan niks nieuws tegen, want ik, ik, ik ken ze uit mijn hoofd, joh. Ja? Je hebt een, ik, een ik, verzameling ik, oude films. Ja. ja. Oké. Okay. Ik zal er een paar opnoemen voor je. Ja, doe maar, ja. Nou, vanavond was ook uh, De kotvader. Ja. Deel 1, deel 2. En die hebben ook de deel 3. Ja. Maar. Er zijn nog betere misschien, eh, bijvoorbeeld Once, Once of a Time in the West. Ja, nou die stond in het lijstje, heeft erin gestaan. Oh, dat heb ik niet gehoord, Nee, dat geeft niet, iedereen maar niks uit. Als... Ja, wat dan sliep ik nog. Ja. De Koet de Betten Herkeli. Oh ja. Van Fritziesvoet. Ja. Hij heeft er meerdere gemaakt van de chanry. Ja. Engelmaai en zo. Maar goed, de Koet de koe Betten Herkeli vind ik wel een van de betere van hem. En uh, niet te vergeten, de Dierhunter. De Dierhunter, ja. Goeie die kent er ook wel. Ja, ja, goede film, zeker. Zei, nu, ja, absoluut, het zit tot ja. meer dan drie uur. Ja, een ja, lange het. dat zoetje er ongeregeld wat <laughs> naar <via> Tanto gaat. <laughs> ja, ja heel, heel, heel, heel mooi, heel goed. En niet te vergeten wat de meeste, voor de meeste mensen de film alle tijd is. One Flow, Flow Over the Cookies Nest. Nou, dat vind ik een goede suggestie. One Flow Over the Cookies Nest. Ja, ja, ja van Jack, Jack Nicholson, een goede speler. Ja. Maar de leukste film, en dat is net soort film, daar gaan er vier van die gekke... Die gaan uit de prigiatie-inrichting onder leiding van de begeleider naar een kijken in New York. De oh. Dream Team. Dream Team? The Dream Team, ja. Zo heet en de die, film. The en die raken in allerlei absurde situaties verzeld. Met Michael Keaton zie ik hier staan. Speelt daarin mee. En oh ja, ja, ja die ken ik. Die hebben we al eens een keer gezien inderdaad, ja. Oh, ah, nee, ja. Dat is echt lachie. Ja. Oh, dat grap. is zo'n film als we woonvloer met de koekersniss, maar dan komisch ja, ze. Ja, ja, ja, precies. Iets, iets, iets, iets luchtiger is hij eigenlijk, hè? Ja, ja, meer komisch. Grappig. Ja, en er zitten ook een beetje zelfde spelers in, zie ik hier trouwens. Uh, dat, uh... En, en, en ook uh, Soldaat van Oranje. Nou ja, dat zijn allemaal goede films. Ja. En die gaan met mij nooit af. Maar jij bent een, je niet. bent wel een liefhebber dan, als ik dat zo hoor, als je er zoveel uh, in de kast hebt. Ja, maar ik ben, ben altijd vroeger veel met de bioscoop geweest. En uh, in mijn tijd, uh, rond de generatie, de knokfilm was altijd van Eddie Constantini. Daar heb je net voor gehoord, hè? <laughs> nee, sorry. <laughs> Remy Conchon, die werd je wel genoemd. Oké. Okay. Die, pok, die pokdalige, dat was een half Amerikaan, een Fransman. En die speelde altijd ja, de, de goede Kentje, zou ik maar zeggen. Ja, ah, ja, ik zie het hier. Nou, en allemaal zwart-wit in de zee. Yeah. Ja. Heel mooi gefilmd, telkens zwart-wit. Nou, die heb je tientallen van gemaakt. En als die films draaiden in de binnenstad, in de Boekenstraat bijvoorbeeld. Nou, dat was het feest. Ja? Yeah. Al een aagliep Ja, ja, ja, ja. <laughs> Dat waren de sensatiefilms. En dan uh, ook met, uh, met popcorn uh, in de zaal en, uh, en kijken maar. Nee, popcorn, dat werd niet gedaan, daar werden vier flesjes meegenomen. Oh, ja, goed. Ja. <laughs> en die werden dan naar doek ook gegooid. Ja, ja, als het niet goed was, uh, optie met die film. Ja, <laughs> <laughs> ik heb, ik heb, één keer heb ik iemand van voor op m'n eigenlijk in de Maar moeten we dan niet eigenlijk gewoon een, uh, een film van Eddie uh, Constantini erin zetten? Ja, maar ik een... weet geen titels meer. Nee, dat wel... oh, ja, dat is lang geleden ook allemaal, ik zie het. Ja, nee, daar komen we niet uit, daar gaan we niet Ja, 50 vijftig, tientallen gemaakt, joh. Ja, nou ja, ik zie of Les Caution. werd je dan genoemd. Op de Frans, en het Engels, en met de, Engels, of de Ja, ja oh, man. Dan maar dan nogmaals, de, de, een van de beste films, ik weet echt niet te kiezen, maar... Of het dan soldaat van Oranjes, of de Hunter. Ja. of de Woonvloer Nest. wat voor verder de beste is. je dat Dream Team, Jeze man, die je... I, I, I, je hebt te veel van die goede films gehad. Ja. Ik, ik zet, maak je tegenwoordig niet tegenwoordig meer. Ik zet The Dream Team zet ik in het lijstje, Aad. Dat vind ik een mooie suggestie. Wat jij druk laat het aan jou over. <laughs> Heel goed. Hey Aat, leuk je weer te spreken. Ik spreek je later weer. hè. Ja, bij leven er wel zo zeker. En dan moet je wel om vijf uur beginnen. He? Ja, dat kan, gaat van de volgende week zeker weer beginnen. Alles zegt je dekken te laat. Goed zo, oké. Okay. En, en het beste met R20. Ja, yeah, nou dat hebben we nodig. Waala. Voilà. <laughs> we hebben we de lijst uh, compleet, Twan. Ja, wat bizar dat zo lang over films kan gepraat worden. Ja. En waarvan ik denk dat ik misschien 10% ken. Ja, en de rest dat ken ik gewoon allemaal niet. <laughs> nee, ja, ik ken ook helemaal niet. Sterker nog, ik heb deze film behalve The Dream Team, die dus net heeft toegevoegd. The Dream Team heb ik al eens een keer gezien. Uh, voor de rest is de lijst als volgt: uh, Clerks staat erin. Les, Les en Van du Paradis. Les en du Paradis. Kijk, het, het is allemaal goed gekomen. Uh, Don't Look Back staat erin. Daar ben ik erg benieuwd naar. En de documentaire film Dat is een uh, film over uh, hoe de wereld eigenlijk. Uh, ja, hoe het allemaal een beetje uh, misgaat met de wereld. Uh, Mooi uh, mooie lijstje: Clerks, Les en Van du Paradis. Don't Look Back, Koyansikati. En The Dream Team. Dank voor alle suggesties. Goed gedaan. Gelaten we naar start. Dit is Radio 1 met mooie muziek. Hebben we ook Bruce Springsteen is dit met The River. I come from down in the valley,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 Springsteam op Radio 1, Een start met The River. Start, luk ik en Eens even kijken wat er allemaal trending topic is op Twitter op dit moment. Nou, hashtag Joep en hashtag Najib zijn allebei trending. Dat komt omdat zij gisteren allebei tegelijkertijd hun nieuwste show op televisie uh, konden vertonen. En het is jammer, ik had gehoopt dat eventueel de kijkcijfers al binnen zouden zijn. Dan uh, hadden we een winnaar kunnen uit, uh, uitroepen. Hij hier is helaas nog niet binnen. Ja, op Twitter is het, uh, ja, een beetje gelijk op. Zoals dus je zo ziet. Najeeb Mario was te zien bij RTL en Joep van het Hek bij, uh, bij de publieke omroep. Ik denk dat het 50-50 uh, is geworden. Maar misschien dat Joep van het Hek net iets meer kijkers heeft getrokken. Maar ik weet niet. Ik, uh, het gaat erom spannen. Het is rond een uurtje of negen, zullen we dat weten. Dan zijn de kijkcijfers er. Hashtag Twente is ook uh, trending topic. Je hoorde het net al bij, uh, bij Aad hier in dit programma. Die uh, had het er al even over. Ja, verloren van Heerenveen. 2-1. Leuk natuurlijk voor Marco van Basten. Iets minder leuk voor uh, Steve McLaren. Die zich ook nu op zijn toekomst gaat beraden. Nou, dan weet je dat het niet goed is. Hè? Nee, dat gaat de goede, niet de goede kant op. Straks hebben we het in start met Ferdinand nog over het voetbal. En dan gaan we zeker ook even over Twente praten. En nog meer sport trending topic. Hashtag omloop. Dat gaat over omloop Het Nieuwsblad. Het is eigenlijk het officieuze begin van, de, van het wielerseizoen. Nu hebben we hebben natuurlijk veel over wielrennen gehad de afgelopen periode. Of eigenlijk over de dopingschandalen in het wielrennen. En uh, dit was eindelijk weer eens een keer gewoon een leuke wedstrijd. Gewonnen door een oude Italiaan. Daar gaan we straks over doorpraten met Leon Guijen van Het hetiskoers.nl. Voor de mensen die net wakker zijn. Uh, dit is het nieuws van vandaag tenminste, van vroeger. Vandaag in 1992 trouwde... Kurt Cobain en Courtney Love. En nog meer romantiek: in 1981 kondigt Buckingham Palace de verloving aan van Prince Charles en Diana Frances Spencer, oftewel Lady Di. En in 1938 is het een uh, slechte dag voor de tandartsen. De Amerikaanse firma DuPont brengt namelijk de eerste tandenborstel gemaakt van nylon op de markt. En daarna is het natuurlijk helemaal losgegaan met die tandenborstels. Kreeg iedereen eens een gezond gebit. En er zijn veel tandarts gegaan, vermoed ik zo. Nog even een aantal ja verjaardagen. Suzanne Smit is jarig. Komt uit 1974. Ze is uh, publiciste, schrijfster, columniste, fotomodel... en vooral ook de beroemdste Nederlandse heks. Ze noemt zichzelf, hè? dat ben ik niet die dat zegt. 39 jaar is ze geworden. En we feliciteren ook Leuton Hewitt. Hij is een uh, tennisser uit Australië. En de man is 32 jaar geworden. Even kijken op de buienscan. Is het nog ergens aan het regenen? Jazeker. Op uh, aardig wat plekken in het midden van het land. In het oosten van het land. En ook in het zuiden van het land kan het sneeuwen. Sterker nog, zelfs het westen van het land. Daar is het al aan het uh, regenen. motregenen, Sneeuwen. Ah, misschien ook wel een beetje gladheid op de weg. Dus uh, pas daarop. Het uh, kan gevaarlijk glad zijn op de weg. Mooi plaatje nu van Lisa Hennigen. Oh I have smuggled you as cargo Though you are far away unknowing By the time we get to Salt Lake I have packed you in my suitcase Hard the creases from my own Vier minuten over half zes, je hoorde Passenger. Afgelopen woensdag werd er een presentatie gehouden over de nieuwe Playstation, de Playstation 4. Dit jaar moet hij nog op de markt komen. En met die Playstation 4 wil Sony weer de leiding nemen in de spelcomputerbusiness. Het recept is meer realisme en meer samenspelen met vrienden. Social dus. Maar het apparaat dat Sony moet gaan redden... bleef zelf tijdens die urenlange presentatie op woensdag nog buiten beeld. Peter Spit is game-deskundige bij 101 TV. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ja, het, uh, dat is wel raar. Hè? Dan uh, zit je urenlang te kijken naar die uh, presentatie van, uh, van, uh, van Sony. En nou, er kwamen ook nog wat andere dingen voorbij. Maar eigenlijk, het pronkstuk had dan de Playstation moeten worden ja, en die, ja. ja, dat werd er wel aangekondigd, maar je zag hem niet. Nee, je zag hem nog niet. Nee, Dat doet Sony wel weer heel erg slim. Uh, waarschijnlijk doen ze dat om de hype een beetje te aan, aan te zwengelen, uh, zodat mensen ja, toch een beetje nieuwsgierig blijven naar hoe het apparaat er zelf uit komt te zien. Uh, ze hebben er natuurlijk al wel een heleboel verteld, maar uh, ja, wat je zegt klopt, het apparaat zelf was nog niet te zien uh, afgelopen woensdag. Nee, Zou het ook kunnen zijn dat ze hem gewoon eigenlijk nog niet, uh, nog niet hebben gemaakt? Dat ze nog niks kunnen laten zien? Nou, ik denk uh, dat de mannen van Sony inmiddels wel een, een prototype moeten hebben hoor. En heel goed weten hoe dat apparaat eruit gaat zien. En dat het echt vooral met de hype te maken heeft dat ze, ja, dat ze daar nog even mee wachten. Ja, ja. ik zag wel een, een, een fotootje van een, een, een controller. Was oh, dat dan ja. wel de controller die bij de Playstation 4 zou moeten horen? Ja, de controller uh, hebben ze inderdaad uh, wel laten zien. Uh, en dat is inderdaad ook de controller die er uiteindelijk bij geleverd gaat worden. Uh, maar het apparaat zelf, uh, ja, daar, daarvoor moeten we nog even wachten hoe die eruit gaat zien. Ja, ja. Uh, nou ja, en, uh, we hadden de PlayStation 3 en uh, daarvoor uh, de PlayStation 1 gewoon en PlayStation 2 natuurlijk. Hè, maar, ja. en, en dat was echt ja, dat was gigantisch. Ik, ja, in, al mijn vrienden zaten daarop op de PlayStation. Maar ik heb toch een beetje het idee van ja, het is ook wel een beetje geweest eigenlijk met zo'n console. En dan moet je spelletjes kopen en zo. Wat, wat is hier nieuw aan? Wat gaat er nieuw aan worden? Er zijn toch wel een, een behoorlijk aantal dingen die, die nieuw zijn aan de PlayStation 4. Uh, natuurlijk is die weer veel krachtiger dan de PlayStation 3. Uh, dus ja, het gaat er allemaal beter uitzien, maar dat, dat zei je al. Uh, ja, toch zitten er wel een aantal dingen in die echt nieuw zijn. Uh, ik zag op de presentatie van Sony dat ze... Um, ja eigenlijk met de move controller van, uh, van, uh, van Playstation um, dat je daar hele ja, 3D uh, sculpturen eigenlijk beelden mee kan gaan maken uh, waarmee je zelf content zou kunnen gaan maken voor games um, dat, dat... Klinkt misschien een beetje raar, maar je moet je echt voorstellen dat je aan het beeld houden bent met een, uh, met een Playstation controller... ...en dus zelf helemaal poppetjes kan gaan maken of delen van levels kan gaan maken. Nou ja, dat is iets wat we eigenlijk nog niet uh, eerder gezien hebben. Um, dat vond ik wel heel erg bijzonder, uh, dus dat zag er heel erg leuk uit. Uh, en ik denk ook wel, ja, ze willen eigenlijk, uh, ja, je zei het ook al, dat uh, sociale aspect van gamen een beetje te gaan uh, benadrukken op de Playstation 4. Ja. Um, en, en met al dit soort beelden, ja, die kun je dan gaan uploaden naar, uh, uh, zeg maar naar uh, ja, Playstation Network... Ja. Uh, en het mooie is dat je dus ook de beelden van andere spelers weer kan gaan downloaden. Dat je hele collages kan maken, dat je hele levels kan gaan bouwen van... Uh... Van ja, dingen die, die andere mensen gemaakt hebben, oh, en dingen ja. die je zelf gemaakt hebt. Oh, dat is wel cool. Dus je kunt eigenlijk dus je eigen levels uh, toevoegen aan de spellen die, die er zijn. En dan uh, die kun je aanbieden. En dan zeg je van: nou hey, oh, jongens, download mijn, uh, download mijn level, maar eens. Dat is, een, ja. dat is een mooi level. Ja, daar leek het wel een beetje op tijdens de presentaties. Ze hebben nog niet precies laten zien in welke games ze dat gaan toepassen. Dus of dat voor alle games zo is, dat weet ik niet. Mm -hmm. Durf ik nog niet te zeggen op dit moment. Maar uh, nou ja, het is in ieder geval een hele creatieve nieuwe functie in de PlayStation 4 die, uh, die mij heel erg opviel. Mm -hmm. En er zitten nog wel wat meer dingetjes in. In, hoor. Het Gek is dat uh, de PlayStation 4 eigenlijk niet uh, backwards compatible, zo noemen ze dat uh, met een mooi woord, is met de uh, PlayStation 3. Dat betekent eigenlijk dat alle PlayStation 3 games die, uh, die je hebt, dat je die niet kan afspelen met de PlayStation 4. Ja. Uh, maar daar heeft Sony weer wat anders op gevonden. Uh, ze gaan namelijk games streamen. Dus uh, al die oude PlayStation 3 games, maar ook de games van de PlayStation 1 en 2... Uh, komen eigenlijk op het internet te staan. Um, en ja, ik denk wel dat je daar een beetje voor moet gaan betalen. Mm -hmm. uh, maar die games kun je dus zonder ze te installeren, zonder een fysiek schijfje of zo in je Playstation te hoeven doen, kun je ze spelen via internet. Aha. En uh, nou ja, dat is ook een nieuwe techniek. Uh, dus daar verwacht ik eigenlijk ook best wel veel van. Ja, uh, ja en zo, ja, je zei het net al, uh, hè, dat uh, social, daar hadden we het al eventjes over. Er zit een share-button op, dus zodra je een filmpje van, van een prestatie die je leeft in een van de games uh, van, uh, van, van de Playstation 4 wil uploaden, naar internet om die te delen met je vrienden. Ja, is zit eigenlijk een druk op de knop. En uh, je kan je mooiste inhaalactie in Gran Turismo. Of uh, oh. ja, zoiets dergelijks. Ja. Kun je uploaden naar Playstation Network om dat te delen. Nou nou, nou moeten ze natuurlijk ook wel hè, bij Sony. Want ja, uh, er is veel gebeurd in, uh, in de, in de game-industrie. We zijn heel erg uh, mobiele games gaan spelen. Op ja. internet, online uh, gaan spelen. Terwijl de Playstation toch een beetje achterbleef. Denk jij dat Sony, ja we weten natuurlijk nog niet alles. Maar denk je dat ze het gaan redden met deze nieuwe playstation ja, het is moeilijk te zeggen. De PlayStation is eigenlijk van oudsher een console die heel goed verkoopt. De PlayStation 2 is volgens mij de, of de PlayStation 1 de beste uh, verkochte console uh, aller tijden. Uh, dus, wat dat betreft, uh, ja, hebben ze wel een naam hoog te houden. Um, en ja, je zegt het al, veel, veel mensen spelen games op hun mobiele telefoon, dus die er ook steeds beter uit gaan zien. Uh, maar ik denk toch ook wel dat als je lekker samen met je vrienden wil spelen, dat je toch lekker op de bank wil zitten. En uh, uh, naar een groot scherm wil kijken en daar je favoriete games op wil spelen. Um, en ja, de PlayStation 4 biedt wel weer uh, ja, een heleboel nieuwe mogelijkheden. Uh, wat ik zei, het is een, een vrij krachtig apparaat. Um, bijvoorbeeld 4K. Uh, Graf, ik weet niet of je dat wat zegt, maar gaan ze um, uit het apparaat toveren. En Dat mm -hmm. betekent eigenlijk dat je uh, uh, nou ja, vier keer zulke goede kwaliteit hebt als uh, gewone HD. Okay. Uh, dus uh, nou ja, zeg maar HD televisie keer vier. Um, dus ja, dat belooft wel wat. En ik, ja, ik denk toch wel dat uh, de, de echte uh, hardcore gamer uh, nou ja, niet alleen maar spelletjes op zijn telefoon wil spelen, maar toch ook voor de... Ja, de echt mooie titels wil gaan op een console als de PlayStation 4. Eind volgend jaar dan pas ligt hij in, of eind dit jaar dan uh, ligt hij in de winkel. Uh, nou ja, dat zal wel zo rond de kerst zijn hè? dan kunnen we hem kopen en onder de kerstboom uh, stoppen. Nou, dat is niet helemaal waar, nee? Luc. Was het maar zo'n feest. Nee, okay. uh, de console verschijnt inderdaad uh, uh, eind van dit jaar nog uh, nee, rond de kerstdagen. Maar jammer genoeg niet in Nederland, oh. hij verschijnt in Japan en de Verenigde Staten. Oh. En uh, Nederland en uh, ja, heel Europa eigenlijk moet uh, nog wat langer wachten. Dus, het uh, zou best kunnen zijn dat dat pas uh, het voorjaar van 2014 wordt. Het oh, is nog een heel jaar dat we kunnen verheugen op uh, de nieuwe Playstation. Nou ja, dan uh, spelen we maar door met uh, de Playstation 3. Die is ook nog wel leuk eigenlijk, hè? Absoluut. Ja, <laughs> ja, hoor. Peter Spits van uh, 101 TV, dankjewel. Dankjewel, Luc. Well, I was watching this talk show the other day, and on it there was this guy and he was saying,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 It's the virus of the mind.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 Virus of the Mind. Maar iedereen kent het wel. Na een avondje goed doorhalen en pilsen de volgende ochtend wakker worden... met een enorme kater. We vragen daarom op straat wat voor mensen het beste het beste katermiddel is. Ja, gebakken eieren. En dan zorgen dat je niet gaat doen om buiten te lopen. Uh, een lekker gebakken eitje eten en heel veel water drinken. Ik, ik doe altijd zo'n goede bruistablet uh, naar binnen werken. Dat, dat werkt. Dan denk ik, nou, gewoon goed vitamintjes eten, dan kom ik er wel weer bovenop. En heel veel water drinken. Maar ja, goed, dat is, uh, dat is algemeen bekend. Nou, het liefste drink ik dan optimaal framboos het liefste. En als het kan ook een heel pak gelijk. En dan, dat helpt vaak wel. Ehm, uh, nou, s'avonds voordat je gaat slapen drie glazen water drinken. En een sinaasappel eten. Ehm, uh, oh, als ik er nog aan kan denken. Dan moet ik echt een glas water met alvast een paracetamol diezelfde nacht nog nemen. Zo niet is het het vingertje. In mijn keel. papa. Uh, handige tips dus. Maar er is ook weer een nieuwe katerpil ontwikkeld die wel schijnt te werken. Maar goed, die is uiteraard nog niet in Nederland op de markt. En Mandy van BNN University heeft deze week daarom even onderzoek gedaan. Ze heeft de hele week geborreld met een hapje en minstens één fles wijn. En om vervolgens in de ochtend te testen. wat nou het beste anti-katermiddel is. Ik was dus jarig en heb dan allemaal visite gehad. en ook lekker wat wijntjes gedronken. Dus het zijn wel genoeg wijntjes, denk ik. om morgen in ieder geval. goed hoofdpijn te hebben. En. nou ja, dan uh, ga ik morgen gewoon. Uh, tippen, of, of niet tip, maar. Uh, uh, manier 1 proberen om te kijken dat ik dan uh, geen uh, pijn in mijn kop heb en zo. Dat is een beetje het idee. Ik ben benieuwd. <tie> <tie> <tie> <tie> Dit belooft een uh, heftige week te worden. Het is nu al de, de eerste dag. <tie> dan heb ik gisteren ook wel echt een beetje veel gedronken. Maar goed, dat mocht natuurlijk was jarig. Ik moet zo werken. Ik dat ik het vandaag gewoon hou bij uh, trucje 1. En dat is uh, gewoon water en uh, ibuprofenetjes. En dan hoop ik dat ik deze dag doorgekomen. Uh. Dag 2. <tie> ik kan echt nog niet opstaan. Ik vind het nu al het slechte experiment ooit. En dan met de gedachte dat ik straks... Rauwe eieren. Wat drinken? Maar oké. Okay. Oké. Okay. Een uh, rauw ei in mijn glas. En dan is het de bedoeling, ik, ik weet niet hoe ik dit ga doen, dat ik dit dan op ga drinken. En misschien moet ik het even kloppen dat dat. Dan is het er echt zo'n dooi in? Oh, godver. Nee, dit, ik ga hier echt niet een nieuw glas van wegzetten. Echt niet. Volgens mij is het helemaal niet goed. Dit is echt niet goed voor je hoor. Je gaat je toch niet beter van voelen, jongens, jongens. Mijn conclusie komt pas aan het eind. Maar ik kan je deze in ieder geval alvast afraden: geen rauwe eieren drinken op de nuchtere maag. Dag Dag 3. Lachen, joh. Ook avond het even. Snup Dit is een soort van twee in één geweest. De eruit en dan uh, vet eten dus. Even een kleine, kleine, klein slaapje. Dan. dan ga ik lekker aan het bakken slaan. Mijn eitjes zijn klaar, broodjes geroosterd. Ik heb er uh, witte bonen in tomatensaus bij. Ze zeggen ook altijd dat zuivel helpt. Dus uh, ik ging lekker even een glas melk in voor mezelf. En dan uh, ga ik dit nu opeten. Dag 4. Ik heb het niet helemaal volgehouden. Ik heb echt nog geprobeerd een wijntje weg te krijgen. Maar dat ging... Nou, ik, ik moet ook nooit spugen van drank. En dan moest ik nu wel. Dus mijn lichaam gaf echt aan dat het een beetje klaar is. En... Um... Ja, concluderend kan ik zeggen dat voor mij echt het beste water en ibuprofen werkt. En uh, ja, het minst goed toch echt het, het rauwe ei, zoals ik al eerder zei. Maar ja, het is voor iedereen natuurlijk verschillend. En die peel zou misschien voor iedereen een uitkomst zijn. Maar tot die tijd kan ik je echt ibus aanraden en uh, water, heel veel water. Genesis. En Jesus, He knows me. Hij wel. Um, uh, wij gaan elke week de straat op om te vragen wat nou eigenlijk het hoogtepunt was voor jou deze week. En dat deden we ook. Deze week. Ik ben naar het Familiar Forest Festival geweest en dat was afgelopen weekend en dat was het meest fantastisch festival wat er is. En wat er zo mooi aan is, is dat er allemaal lieve mensen zijn die met elkaar iets heel moois neerzetten, die allemaal hun eigen vaardigheden hebben en die dat allemaal samenbrengen en dan iets supermoois bouwen waarbij iedereen super chill is naar elkaar. En dan krijg je een energieboost uh, waar je gewoon het hele jaar mee vooruit kan. En dan gaan we in de zomer weer. Uh, ik heb een demootje opgenomen met een bandje. En dat was erg leuk. Maar de drummer verhuist alweer naar Vietnam. Dus het is uh, meer een soort uh, herinnering dan dat het iets is. Het mooiste wat ik afgelopen tijd heb meegedaan, nou, Gisteren met twaalf uh, collega's gewoon keihard Singstar spelen. Gewoon vier uur lang totdat de stemmer het niet meer tegen kan. Misschien hoort het nog zelfs een beetje. Mijn lievelingsdietje. Oe oh jee, oe oh jee, oe oh jee. Nou, je ik ben zelf, ik ben, uh, zelf een Anouk-fan. Maar oh, zit hij er jammer genoeg niet tussen. Uh, wat een spannend liedje. Nou, ik vond toch wel uh, F. van Michael. Het uh, vond toch ook heel erg gaaf. Uh. Ja, klopt. Ik ben uh, afgelopen woensdag naar de pinkpop presentatie geweest in uh, Paradiso. Ja, dat is gewoon weer gaaf. Uh, het is altijd leuk om een nieuw programma te horen voor het uh, komende festival. En uh, ja, een aantal optredens door de Nederlandse acts. Dus uh, stond op het podium, nou, die is gewoon gaaf. En uh, als afsluiten de oppositie, nou, die maken er altijd wel een feestje van. Dus uh, dat was echt leuk. Nou, dat was zeker uh, de afgelopen week Biffy Clyro in de Melkweg. Dat was een uh, fantastische sfeer. Het publiek uh, ging helemaal uit zijn dak. En uh, heel veel nieuwe nummers. En een hele uitgebreide set. Helemaal geweldig. Er zijn, uh, in Biffy Clyro is een, een uh, rockband uit, uh, uit Schotland. En uh, ja, het is vrij stevige muziek. Maar ze, maken ook, uh, ze hebben ook wel wat rustige nummers uh, tussendoor. En uh, ja, ze zijn een paar jaar geleden doorgebroken met het nummer Many of Honor. En dan denk je nou, zullen we er wel draaien? Nee, nee. Andere keertje. It. Sam is dead. Sam's sleeping on a midnight train. All in his shoes. Knol. En Sam. Wat tijd dat hij met nieuw materiaal komt, vind ik hoor. Ik vind het een goede jongen, goede zanger, mooie liedjes. Maar het is tijd dat hij met nieuw spul komt. Dus we deze de oproep voor Tim Knol. Straks nog een uur start hier op Radio 1. En dan gaan we het onder andere hebben over het voetbal van dit weekend. Er is nu al een hoop gebeurd. Er is nu al een soort ja, kentering in de competitie. Zo meteen hoor je alle details. En we hebben het ook over de Oscars. En dat doen we met uh, Arjan Wright. Die uh, is in L.A. Daar waar de Oscars worden uitgereikt. Voor de 85e keer morgen nacht is dat. Weer rond dit tijdstip. Dat is allemaal naar het nieuws met Mark Visser. Die vertelt je hoe het erbij staat in de wereld.